Voor tientallen andere bedrijven in de omgeving van sint Rode is een vervoersverbod ingesteld. VVD-leider Rutte roept politieke partijen op... om in de verkiezingscampagne geen beloften te doen. In een brief die vandaag in de grote kranten staat... vraagt Rutte andere politici om in deze coronatijd verbinding te zoeken... en de verschillen niet uit te vergroten. Een nieuw kabinet zal volgens Rutte aan de slag moeten... met het bevorderen van economische groei en werkgelegenheid... en het versterken van de zorg. Ook noemt hij een sterke overheid met een menselijk gezicht. Een verwijzing naar de toeslagenaffaire. In een flat in Epe heeft afgelopen nacht brand gewoed. Omdat er veel rook vrijkwam, werden alle 64 appartementen ontruimd. Twee bewoners werden naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners zijn opgevangen op de begaande grond van de flat en in een sporthal. De brand in Epe ontstond in een meterkast.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 Bezem, een stoven en blik, een punt aan het stok en een prikstok heb ik. Een op die prullen, dat propje papier. Wat is het een bende, een rommeltje hier. Dit is de rommelruim rocker. Dit is de rommelruim rocker. Dit is de bovenste beste op ruim rock roll. Bende, rommel en troep, door kranten en dozen, papiertjes van snoep. Maak je niet sapvol, of maak je niet dik. Een pakstel en een bezem, een stoffer en blik. Dit is de rommel aan rocker. Dit is de rommel aan rocker. Dit is de bovenste beste op ruim rock en roll.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 Stel een bezem, een stof en een blik Een punt aan een stok en een prikstok heb ik een Prik op die prullen, dat op je papier Wat is het een bende, een je hier Dit is de aan rocker Dit is de aan rocker Dit is de boze, beste, opruim rock'n'roll Bende, en rommel, en troep de kranten en dozen, papiertjes van snoep. Maak je niet sappel, of maak je niet dik? En pak snel, een bezem, een stoffer, een blik. Dit is de rommel, een rocken. Dit is de rommel, een rocken. Dit is de boze, de beste, op ruim en roll. <lacht> Sta nou de spullen zo vlak langs de straat, ga even kijken waar het tussen staat. Is er een doos vol met klanten papier, breng die dan naar school om een uurtje of vier. Dit is de romorijn Rocker, dit is de romorijn Rocker. Dit is de boos, de beste op en roll. Dit is de Rommel Ruim Rocker. Dit is de Rommel Ruim Rocker. Dit is de bovenste, beste op Ruim Rock'n'Roll. En we hebben geluisterd naar een voor mij volledig onbekende groep... de Torres Blues Express met de Rommel Ruim Rocker...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 Dat is, was eigenlijk... De, en toen, toen was Ik ik doe het eigenlijk al jaren rondom mijn eigen bedrijf. Ik heb een viscar op de boulevaart. Ja. En toen werd ik... In november werd ik aangetrokken door een echtpaar. En die zeiden van... Waar koop je zo'n zo ring? Want die, ze zegt... Ik heb het wel eens gekeken bij de action en de blokken. Die ring die kan ik nergens vinden. Um, nou, dus toen ze zegt... Als ik zo'n set kan... Ik wil hem gerust kopen. Als jij zo'n set voor me regelen...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 Dan is het toch leuk als het s'avonds ook weer netjes blijft. Dat is helemaal waar. Nou, je mag een zetje langsbrengen hoor. Nou, stellig, <coughs> Ja. Dan, dan gaan we even kijken of jij de honderdste set gaat worden of niet. Dat wordt weer een mooi uh, eiter voor de Zandvoortse krant, denk ik dan. Ja, nou, het is toch super, super mooi dat het zo is ontvangen. Ja, nou, wij als je. Zijn, wij zijn, ik ben er heel, heel blij mee. De mensen ze merk ik dat ze heel blij zijn dat ze, dat ze zoiets kunnen betekenen uh, voor hun eigen buurt en omgeving.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 Mijn uh, raadslid, uh, collega van me, Helen Keur, die zit iedere woensdagmiddag bij uh, Pluspunt aan de balie, de telefoon. Ja. En die maakt mee dat er uh, gauw per middag, per dagdeeltje dus, uh, drie tot vier mensen een beroep doen bij Pluspunt. Dat ze toch niet uh, terecht konden bij regiotaxi of dat ze te laat uh, zich hebben aangemeld.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 Helemaal goed. Dankjewel, Dankjewel. voor uh, de uitgebreide informatie Patrick. En uh, complimenten voor deze initiatieven. Dankjewel. Goed zo. En een hele fijne weekend. Ja, een mooi weekend gewenst. Dankjewel. Dag Patrick. Gezond. Dag. Dag. Don't pick the camera up. Came Stop even! Oh. Even wachten! nee! ook Na, nog stick, niet. Nee, je moet even op mij letten. Nee. Ik steek zo aan mijn vingers. nee! nee. Dus nu ook nog niet. nee! Ik no, no, tel je, ja, je in. Lekker mij. 1, 2,. Dankjewel Thijs. Ja. Wel, ja, maar. Nanana, je geen zeer. Nog een tweede keer.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 ...ondersteemde locaties kunnen inrichten. En daarbij uh, is uiteindelijk uh, de keuze gevallen op Uitgeest, Eimuiden en uh, ook Zandvoort... ...met een mobiele testunit. Nou, maar ik zei wel dat het laatste in dit rijtje. Met ja. in het programma Goedemorgen Zandvoort, hoor. Ik zou gewoon met Zandvoort beginnen. Het is wel de zwaarde zet. <laughs> ja, maar we staan natuurlijk voor de hele regio. Vandaar dat ik het allemaal even opnoem. Oh, dat is heel aardig natuurlijk, ja.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 En uh, dan uh, is mijn een vraag natuurlijk. Uh, zitten hier in deze groepen bijvoorbeeld uh, ook dan uh, politieagenten, mantelzorgers? Uh, of zijn die uh, in, de, in de kabinetstrategie, hè, bedoel ik daarmee? Sorry, ik uh, kreeg niet helemaal mee wat je had laten zei. Uh, in de strategie van de groepen die uh, gevaccineerd moeten worden... zijn daar, zijn daar nou ook bijvoorbeeld uh, groepen als politieagenten, mantelzorgers, BOA's... of zitten die daar nog niet in?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 Ja, absoluut. Dank u vriendelijk, meneer Gouwstra. En een heel fijn weekend. Geen dank, fijn weekend. Daag. One, two, three. Treden.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 uh, ondersteuning aan mensen in ook omdat we toegang biedt die soms zitten, helemaal op het biolunicum. Daar hebben natuurlijk ook veel mee ja. te maken met mensen die daar wonen. Uh, ook die mensen kunnen een beroep op ons doen als het gaat over, uh, nou ja, uh, onafhankelijk meekijken naar de zorg die geleverd wordt. of uh, uh, samen zoeken naar andere mogelijkheden. Omdat, ze... nou, maatwerk vinden we belangrijk. Ja, juist omdat mensen niet in hoekjes passen.